De zwaarste aardbeving die Nederland ooit trof was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. Er vielen toen geen slachtoffers... maar de schade in Nederland bedroeg ongerekend 77 miljoen euro. In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben militaire hongerige mensen doodgeschoten. Die stonden te dringen bij een voedseluitdeelplaats. Volgens ooggetuigen vielen er zes doden onder wie een oude vrouw. Het leger zegt dat er maar één dode en drie gewonden waren... en dat de schietpartij een vergissing was.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van de hu het Huis van de Maan. De eerste uur heeft u kunnen luisteren naar uh, Maarten Beileveld van Lexmond, bioloog, een van de oprichters van het Wereld Natuurfonds in Nederland. En wat dan zo aardig is: u bent er nog. <laughs> Ik ben er nog. Ja. Want u vond het leuk om met twee uur te blijven zitten. Dat is hartstikke leuk. Um, dat betekent, dames en heren, dat er ook de mogelijkheid bestaat... om uh, te communiceren, vragen te stellen aan Maarten Bijleveld van Lexmond. En het ook uh, misschien wat breder. Want we hebben het in de eerste uur uitsluitend gehad over de bijen. Het te hebben over de verschraling van de natuur in uh, dit land en in de wereld. Daarover willen we graag praten in dit uur. Um, hoe ondergaat u dat? Wat merkt u daarvan? En uh, hoe helpt u om uh, de natuur weer beter te worden? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. U kunt twitteren, hashtag Dumos, hashtag Ka uh, Kazeluna... of een mail sturen naar kazeluna.ncv.nl. Um, laten we even beginnen met de heer Hoefers. Goedenacht. Ja, hallo, heer Hoefers, Amsterdam. Dag. Uh, nou, wat, wat ik heb gemerkt van verschraling van de natuur, dat is dit. Uh, vroeger hier in de stad krioelde het van de mussen. Maar je ziet er geen één meer. Het, en, en ik vind het wel jammer, want ik vind de mussen juist zulke aardige diertjes. Waar zijn ze gebleven? Ja, ik heb wel, wel horen vertellen dat ze verdrongen zijn door de duiven. Maar daar geloof ik niet veel van, want duiven zijn er hier in de stad altijd geweest. Dus waar zijn die mussen gebleven? Dat, dat vraag ik me toch, toch wel af. Ja. ja, Maarten ja. Bijlevald van Lexmond. waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze gebleven? Ja, en... um, het antwoord is, ze zijn er niet meer. Ja. Um, en het antwoord is ook bekend waarom. Mussen, in het eerste stadium van hun leven... in de eerste week, als jonge vogeltjes, hebben insecten nodig. En het is juist de, het verdwijnen van insecten... in de afgelopen 15 jaar over heel Europa die dus het verschijnsel geven dat ook waar deze secten verdwenen, de mussen ook verdwenen. Ik ken een grote boerderij in Zeeland, waar toen ik veel jonger was, in de zestig jaren, duizenden mussen waren. Nu is er niet één meer. En ook de ringmussenkolonie die er was, is ook verdwenen. Um, dus het verdwijnen van insecten is aan de basis van... De, het verdwijnen van de, van de mussen. Want u, en, u, u vertelde net nog even, toen, toen wij na zaten te praten hier... Uh, over uh, de situatie op de weg. U zei, als je in de jaren negentig door Nederland reed... dan was het beeld heel anders. Mijn schoonzoon deed dat. Uh, die reed in de midden-negentiger jaren... Uh, regelmatig om voor Ulm-lessen of iets dergelijks... van uh, Amsterdam naar Lelystad. En had dan altijd zijn autoruiter nog vol met... Uh, geplette insecten en, en grote insecten. En uh, als je nu rijdt, dan is er niets meer. Ik ben dus uh, eergisteren, zoals u weet... Uh, van Zuid-Beverland naar Neuchâtel, Zwitserland, gereden... en ik had één insect op mijn voorrijd. Ja, en dan zou je denken als consument prettig, want wij houden niet zo van insecten. Maar als natuurliefhebber zegt u, dat is dramatisch. Proof of de som is dit jaar in Engeland genomen door de grootste Engelse vogelorganisaties. de Royal Society of Protection of Birds. En die heeft in een gebied waar die mussen nou net zaten en ook uitgedund, dus maar een paar paartjes, hebben ze dus bakjes met insecten opgehangen, meelwurmen. Het resultaat was fenomenaal. De reproductie was als De mussen spoten het nest uit, bij wijze van spreken. Ja. Uh, wat is nu daarmee aangetoond? Dat het, on, het, weg, het wegvallen van de insecten in Europa... is uh, gebonden aan het wegvallen in grote delen van de mussen. Nou. En zoveel andere vogelsoorten. Uh, je ziet ook dat visetende soorten, zoals aalscholvers en reigers... doet het allemaal prima. Maar... Uh, insecten, alles wat met insecten te maken heeft, doet het slecht. Goed. En nu is de vraag natuurlijk, waarom verdwijnen die insecten dan? En dat is het bijenverhaal. De ene roept, voor de bijen dan, want het is te veel op de bijen toegespitst. Het is een veel algemene verhaal, er is iets onzichts aan de gang. En uh, ik ben er, in 2009 begreep ik er niets van. Ik liep in Zuid-Frankrijk, waar ik de meeste van mijn tijd doorbreng en even de Rijksstreek is er waar geen pesticiden worden gebruikt en alles... constateerde ik in 15 jaar dat de insecten gewoon minder werden. En ook vogelsoorten minder werden. En ik vond, maar wat is er toch aan de hand? Want hier gebeurt niks. Ik, in het midden van de guerrillas, het midden van de natuur... wat is aan de hand? Ik wist het niet. Uh, tot uh, de entomologen, dus insectenkundigen van Montpellier... een broodschap rondstuurden en zeiden... er is een catastrofe in de gang... Uh, want de insectenfauna uh, van Europa is er nu in elkaar gestort. Ja. Nou, of is er in elkaar gestort. Maar waarom? Maar waarom? Nou, toen heb, heb ik dus in Zuid-Frankrijk een conferentie belegd. Die was in de, in de, tussen Zwitsers en Fransen. En wist ik waarom. Uh, maar ik heb dus half ornitologen, half entomologen bij elkaar geroepen. En die hebben in een hele dagsessie: wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En aan het eind van de dag kwamen al die golven. Eerst van de DDT en toen de organische fosforverbindingen... en, en de verstraling en alle, alle toestanden die we kennen. De harde landbouw, de chemische landbouw, alles. Maar aan het eind van de dag kwamen we allemaal een punt uit... wanneer waren onze autoruiten, werden ze plotseling niet meer vuil... en moest je de radiatoren niet meer in de garage laten reinigen. En dat omkeerpunt lag in het begin van de negentig jaren, in de negentig jaren. En dat is precies het punt ook waar de neocoonanieden neo werden geïntroduceerd. Okay. Dus, dus, dus daarmee is niks bewezen, maar... Maar het een is aanwijzing, van, het een aanwijzing. Het is aanwijzing. Van. Goed, daarmee lijkt, lijkt uh, uh, in ieder geval een deel van die puzzel dan weer op zijn plek te vallen. De heer Hoevers, dank u wel. Ja, no nog één ding. Uh, ja? uh, uh, wat ik ook helemaal niet meer zie, dat zijn vliegen. Kijk, vroeger had je in en om je huis nogal eens vliegen... Nou, je, dan nam je de vliegenmepper en je sloeg ze dood. Je ziet ze helemaal niet meer. Maar wat, er is wel iets voor in, in de plaats gekomen. En dat is veel irriterender dan die, die gewone vliegen. Dat zijn die, die ontzettend kleine fruitvliegjes. Nou, als ik de, de vuilbak even open maak, dan, dan komen ze in zwermen eruit. En, en af en toe komen ze ook uh, in, in mijn kamer. En, en uh, dan, dan, dan, dan, dan kringen ze om mijn hoofd heen. En ze zoeken mijn neus op. Nou, hoe, hoe, hoe, hoe moet je die beesten nou bestrijden? Nou, ik, ik heb ondervonden dat, dat, dat je... Even, even moet wachten tot zo'n zo beestje op je tafel zit. Dan heb je weer... boem, dood is hij. Yeah. Ja. Dat je op de tafel zit en heel forceert met je hand langzaam erbovenop... De, de, de en dan plotseling toeslaan, want ze zijn ontzettend snel. En die kleine vruikliegers vind ik veel irriterender... Dan vroeger die, die, die gewone vliegen. Ja, ja dat, dat, dat, dat is wel herkenbaar, denk ik, trouwens. Dat beeld van die klein, kleine vliegen. Dank u wel. Dank voor het bellen. Want de, de vliegen, die nemen ook af. Peter hebben wij aan de lijn. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Ja. Hi. Je belde met wat, Peter. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik zit geboeid te luisteren naar, naar de, de meneer van het Wereld Natuurfonds. En ik heb eigenlijk een, een, een idee... Wat uh, waarom gaan we niet veel meer fruitbomen in de publieke ruimte plaatsen? Eén, uh, uh, we hebben dan wat te plukken en wat te eten. En twee, is het volgens mij voor de biodiversiteit uh, best aardig. Ja, Maarten Bijleveld van Lexmond. Helemaal mee eens. Uh, maar het probleem zijn niet de fruitbomen, het probleem zijn de insecten. En, uh, en dat we er iets aan doen moeten, dat ze niet verder verdwijnen... Ja, maar waar, waar zou, zou je niet door, door zoiets relatief kleins, ja, het, is, het is maar wat je klein noemt... maar fruitbomen te plaatsen, zou je dat, die, die, die probleemketen niet kunnen doorbreken? Uh, ik denk, ik denk het, kan, het ja. niet. Ik denk dat de grondoorzaak... <kijf> ja, ik denk dat de wetenschapsmensen, in tegenwetenschap... precies nu weten hoe de vork in de steel zit. Het, is, het evangelie is echt nog niet opgeschreven, dat moet nu gebeuren. En als het evangelie uh, geschreven is, dan moet het verbreid worden. Dat betekent, het, uh, dan moet de publieke opinie... over de grootte van dit probleem en dit gevaar ingelicht worden. En dat is niet alleen Nederland, dat is heel Europa, het is nu Amerika. Ik heb op 12 oktober een meeting in Washington... met de voornaamste Amerikanen op dit gebied. Die komen nu ook met een rapport uit. En uh, mijn doel is daar om, om uh, de kennis... Uh, en de mogelijkheden van uh, Amerika en Europa te poelen. In Europa zijn we verder, dankzij de Fransen. Uh, maar het moet gepoeld worden, uh, zodat aan deze, uh, deze noodlottige cirkelgang, spiraal in wezen, een einde komt. Ja, en ook aan het doorbreken van de commerciële spiraal. In feite, ja. de, de commercie heeft blijkbaar een grote, grote en invloedmacht. Enorm. Ja. Peter, uh, dank voor jouw suggestie. Dankjewel, fijne avond. Dankjewel, dag. Ik lees nog even een mailtje voor van Jan Dubbeldam. Caseloene um, ncv.nl um, Hij schrijft, beste Frank, ook met verbod op het gebruik van pesticiden en insecticides zal het gaan zoals destijds met het verbod op het gebruik van asbest. Reeds in 1917 wordt door bedrijfsartsen onderkend dat de ziekteverschijnselen direct te wijten zijn aan asbest. In 1931 in Groot-Brittannië wordt het erkend als een beroepsziekte. In de periode daarna worden vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan en geconstateerd dat asbest schadelijk is voor de menselijke gezondheid en een zware wissel trekt op de natuur en de natuurlijke omgeving. Pas in 1999, en zelfs dan probeert Canada met een veto nog tegen te houden, wordt een wereldomvattend verbod afgekondigd. Sceptisch bezien wat de afkondiging waard is in de opkomende naties als Brazilië, India en China. Ik vrees een weinig optimistisch relaas... van de manier waarop we mensen de aarde blijven uitbuiten en uitnutten voor geldelijk belang. Wat vindt u? Ja, zo is het. Ik uh, kan alleen maar zeggen wat uh, de Oxford-olera nu emeritus, Porsche Dankanpoor, mij zei toen ik, vertelde, toen ik hierover vertelde. Toen zei hij: Ach, het was een enorm karwei om de DDT eruit te krijgen. Waar je nu aan bezig bent, dat zal nog honderdmaal moeilijker zijn. Maar ik heb aan de telefoon. Hoi, goedenavond. Hoi. Uh, ik hoorde net uh, een verhaal van iemand dat, uh, dat er geen mussen meer zijn. Nou, ik kan u vertellen dat ik, um, nou, bijna elke dag. Zeker 24, -24 mussen in mijn tuin heb. Ja. Uh, ik geef dan uh, natuurlijk wel straks dat brood. Dus ze kunnen dat. Uh, vinden ze natuurlijk lekker. Maar. Uh, uh, dat er geen mussen meer zijn. dat is onvoorstelbaar. Dus zullen ongetwijfeld wel. Uh, niet op elke plek meer voorkomen. maar ja. ze zijn er wel. Ja. Um... Ja, 24 mussen elke dag? 24. Ik heb er tien bij mijn huis in Neuchatel. Ik tel ze, ook, tel ze ook elke dag. Ik ben elke dag blij dat ik ze zie. En als ze er zijn, betekent dat er dus ook nog in die buurt... net genoeg insecten zijn om ze in stand te houden. Of althans de aanvulling te geven in de vorm van jongen die ze nodig hebben. En, ja. Maar de achteruitgang uh, van de mussen is over heel Europa... Um, uh, bekend En al jaren geleden door uh, de Engelse prime Minister, uh, in zelfs in het lagerhuis genoemd... toen de oorzaken natuurlijk nog volledig in Duitser lagen. Ja. <coughs> ja, nou, dat, dat, dat, ja, het is al een paar jaar aan de gang... dat uh, ik hoor dat er weinig mus zijn. En uh, op een gegeven moment uh, zag je ze ook niet zoveel. Maar uh, de laatste... Uh, nou, ik, zeker dit seizoen heb ik ze... Nou ja, het is wel schattig als ze we even wegvliegen en je ziet... Ook... Ja, maar jij doet blijkbaar Marijke ook iets goed, want je zei net, uh, ik, uh, ik, ik geef ze brood. Ja. Ja, ja. maar uh, het punt is dat de jonge mussen insecten nodig hebben om die eerste week van hun leven door te komen. Ah, dus volgend voorjaar Marijke, moet er een bakje insecten bij. Oké. Okay, Precies. Ja. Nou, en ik heb ook uh, wel uh, dat is ook al wel over insecten. Hè? Van als je uh, uh, dat is ook een, een strijd van als het een hele strenge winter is, um, dan heb je juist uh, de overleven bijvoorbeeld insecten meer of beter dan bijvoorbeeld als het een hele natte winter is. Ja. En het heeft nu ook de laatste tijd behoorlijk geregend. Dus heb je ook uh, minder last van insecten. Want die gaan, ik denk ook dat ze dan eerder doodgaan, wat ze houden. Ik weet niet, wat, wat is de relatie tussen, tussen vochtig weer en, en insecten? Ik denk dat het voor. Ik, weet, ik heb eerlijk gezegd uh, geen enkel antwoord erop. Maar als ik er nu over nadenk, denk ja. ik dat dat voor hele, uh, verschillende insectensoorten ook verschillende werkingen zal hebben. Ja, ja. Voor de ene uh, is het profijtelijk en ja. voor de andere is het Tot minder profijtelijk. Het is wel het in het algemeen, heb ik het gevoel, als ik door Europa... Het is een gek jaar geweest, klimatologisch. Ja. Maar dat het niet, uh, voor de secten niet zo slecht was. Ja, het werd, werd op een gegeven moment voorspeld dat wij een enorme muggenplaats zouden krijgen. Dat bleek enorm mee te vallen. en dat bericht werd uh, staande de vergadering weer ingetrokken. Dus, <lacht> <lacht> het, het, het kan verkeerd, bedoel ik maar te zeggen. Ja. Dank voor het bellen, Marijke. In ieder geval uh, een en een, een ja. gezellig programma altijd. Uh, gelukkig, dat, nou, we maken het met veel plezier. Ik hoop dat je ook met okay, plezier naar luistert. En veel plezier met je mussen morgenochtend weer. Ja, gaan we door. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kaas Loenen. Wat merkt u van de verschraling van de natuur? En uh, misschien kunt u ook vertellen of en zo ja... op welke manier u daar een draai aan probeert te geven. Mijn gast, ook dit uur... Twee duur, ook bij KS Maarten Bijleveld van Lexmond, bioloog. Hij blijft erbij zitten. We gaan nu even wat muziek draaien van Liar. Autumn Flow heet dit liedje van de Australische singer-songwriter. Oh,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 tell you, do I, my girl, that you are sunshine, you're everything good in the world, mm -hmm, mm -hmm. well, you know, I'm thinking about myself less and less, only hollering for Tesla West, taking bigger steps to get to you, happy to sit here and watch you and I grow.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 Bijleveld van Lexmond is uh, ook dit uur mijn gast... om te praten over de verschaling van de natuur... en alles wat er om ons heen uh, gebeurt. Jan belde naar 0800-112. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik wil uh, iets aan meneer uh, van Bijleveld. Lexmond, van Lexmond. Uh, namelijk het volgende, uh, meneer uh, noemde ook... de bestrijdingsmiddelen Dieldrin en Aldrin... En dan nou herinner ik mij dat ik waarschijnlijk ongeveer in 1956 ooit een reclamefilmpje gezien heb van Shell. En dat ze heel trots waren op die bestrijdingsmiddelen. Want dan zag je die vliegtuigjes die gingen door hele wolken van springhanen heen. En dan die vliegtuigjes dropen helemaal van, van het bloed. Maar ze waren heel trots dat ze, die, uh, dat, ze dat middel hadden. En dan heb ik later eens dus een keer een uitzending gehoord daaraan, televisie gezien... Te uh, dat het dat middel inmiddels in Europa verboden was, maar dat het nog wel buiten Europa gebruikt werd. Maar dat kan alweer, dat is al heel lang geleden weer. Ik wil eens weten, uh, nou, dat vind ik dan toch wel weer hoopgevend: dat men ook wel eens middelen die, den, ja, die slecht zijn, dat die uit de handel genomen worden. Maakt een Dat, bij de de de, dat ja. de leid ik het tenminste uit af. Ja, dat, dat is, uh, wat u beschrijft is juist. Uh, de, de DDT en de opvolgers daarvan, de kleurde koolwaterstoffen, dieldrin, aldrin, uh, uiterst schriftig, ook voor de mens, uh, zijn dus uh, in Nederland, uh, vooral door de latere Wageningshoogleraar, Jan Koeman, en zijn thesis die bewees dat de dieldrin-uitstoot of lek van de Shell in de in de, in de Maas, bij Rotterdam. Uh, het uitsterven van de grote sterns. bij de Waddeneilanden veroorzaakte. En dat was een proefschrift. En dat, was, dat maakte donderend veel indruk. En uh, daarna zijn snel, dus deze. of verschrikkelijk snel, die middelen verboden. Ik dacht in 69 of zo. Um, ik heb dat al meegemaakt vanwege de Haviken. die ook uh, natuurlijk hun eieren niet meer uitkwamen. En, en andere roofvogels ook. Ik was door mijn opleiding als roofvogelspecialist tot roofvogelspecialist gemaakt. Uh, maar dan duurt het zo vreselijk lang voordat dat zich herstelt. En dat was in Nederland dus een goed 20, 25 jaar. Uh, en daar zijn we nu. Maar sinds die tijd, de tijd is voorgeschreden. Daarna kregen we de organische fosforverbindingen. Die waren nog giftiger, maar hadden niet zo'n uitwerking. Tenminste, wat ik begrepen heb. Hoewel... Uh, andere carbamaten en zo zijn in, in Europa gebruikt om, om roofvogels te vergiftigen. En andere uh, wolven en, en vossen en alles. Dus misbruik in wezen. En nu zijn we dus in een heel nieuw tijdperk gekomen. En dat is het tijdperk van de neuropesticiden. De systemische pesticiden. Waarbij dus het product niet meer gespoten wordt op iets. Je ziet geen vliegtuigen. Nee, het gebeurt in de fabriek. Ja. De, de zaai, het zaaigoed wordt al ingekapseld. Gaat de grond in, het stuift er ook weer uit. Ja. Dan, aan de ene kant, roept men dus: uh, het maakt voor niemand uh, doet het kwaad, maar aan de andere kant worden de boeren nu wel verplicht om uh, op, hun ma op hun pootmachines dus allerlei filtertjes te plaatsen dat het niet kan uitstuiven. Dus men weet wel waar men mee bezig is, men voelt nattigheid, maar. Ja, ja maar, maar goed, Jan zegt, het is hoop, hoopgevend dat, dat Shell Tuurlijk, ooit trots was... Maar... en filmpjes maakte ja. over uh, de bestrijding ja, van... Ja, dat, dat is gebeurd, ja. En dat spul bestaat niet meer inmiddels. Uh, als we het, uh, die film van Silent Snow moeten geloven, gebeurt het... Nog steeds? Waarschijnlijk. Ja, ik weet het niet. Voor mij was het ook een openbaring, maar... Ja, ja dat zou betekenen dat in Afrikaanse landen, inderdaad, wat Jan ja. net zei... dat het toch nog steeds gebruikt. Goed. Jan, dankjewel. Ja. Yes. En goedendag, dank voor jouw bijdrage. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Eh, wat merkt u van de verschraling van de natuur in Nederland... of eh, op andere plekken in de wereld? Marianne, nacht. Ja, goedenacht naar Marianne. Nou, ik ga nu een heel lelijk woord gebruiken. Het is een kankerzooi. Eh, uh, ja? Yeah. Tjernobyl. Eh... Uh... De tsunami en wat daar allemaal gebeurd is. De winden waaien over de rotsen, zou ik zo kunnen zeggen. Maar we weten niet wat er allemaal gebeurt. Maar waar, waar, wat bedoel je precies met we weten niet wat er gebeurt? Wat de effecten nou, zullen zijn van zo'n kernramp bijvoorbeeld in Japan? Ja, precies wat in Japan gebeurt. Uh, dat kunnen wij ook over onze werelddelen krijgen... Ja, al die kleine deeltjes. En, en, nou ja, dat is in Tsjernobyl ook gebeurd. We konden geen spinazie meer eten, geen bladgroenten, noem maar op. En het is in die tijd... Nou, in de jaren 40, 45 had je dan de DDT. Nou, ik weet wel, ik kom uit een gezin van elf kinderen. En daar werd gespoten, DDT om de vlooien weg te halen. Ja, ja? ja, ja en dat Dat hebben we dus allemaal ingeademd als kinderen. Ja, ik, ik, ik kan me niet... zelfs nog herinneren, Marjan... dat, dat ik uh, een, een flink aantal jaar geleden op vakantie was in Turkije... waar uh, auto's met ratelend geluid tankwagens rondreden... en terwijl iedereen zat te eten op uh, tafeltjes buiten... Uh, uh, ook, ook DDT rondspoten. Gewoon een heel dorp, werd gewoon één grote stofwolk. En dat, dat is misschien, uh, wat het zal zijn, 15 jaar geleden. En dan denk ik, moet je luisteren. Natuurlijk, ik heb ook duizenden mussen gezien in uh, Istanbul. Want dan dacht ik van, hallo, wij hebben geen mussen meer. En daar, ze zijn zeker verhuisd naar Nederland, ja. naar Istanbul. Je dacht, hier zitten ze. <laughs> ja. ja, ja, ja. Dus Goed. ik heb zoiets van... We krijgen allemaal iets in de voedselketen. Ik ja. heb drie, drie boeren verloren aan, aan kanker. En dan, denk, dan ga je zitten denken van waar komt dat door? Maarten Bijleveld, is er een relatie tussen tuss de, de, de verstoring van de voedselketen en, uh, uh, en kanker? Als ik mijn medische vriendjes beluister... Ja. Ik hoor aarzeling. Ja, ik, ik, ik ben, het is mijn gebied natuurlijk helemaal niet. Dus uh, ik heb dus dingen in deze richting horen zeggen. Maar horen zeggen is natuurlijk gevaarlijk. En we hebben het net in, toen buiten de uitzending hebben we het gehad over het enorme gevaar... om correlaties en causaliteiten te gaan verwarren. Met andere woorden, je loopt voor de bewijsvoering uit. Ja, je kunt En dan, dan zeggen, ga je dingen beweren... En het resultaat is dan dat je onderuit wordt gehaald. En dat is gebeurd in het Engelse lagerhuis en het gebeurt hier in de Kamer. Want, en, de, want daar heeft het specifiek over de pesticiden. Ja, nu heb ik het inderdaad over pesticiden, maar... Die liggen er ook, al zo zoveel stoffen, 10.000 stoffen en moleculen die niet thuis horen en toch circuleren. En hoeveel zijn daarvan carcinogen? Ik, Ik weet het niet, maar dat zullen er heel wat zijn. Ja. Ja, maar als u zegt, uh, uh, als je met halve feiten komt, dan loop je voor de muziek uit en word je onderuit gehaald. Dat is wat er gebeurt in Nederland. Uh, en Engeland er is, er is en is een, andere landen. Daar had het in het eerste uur over, het is onderzoek uit, uit Frankrijk. Dat zegt, deze nieuwe vormen van pesticiden zijn schadelijk voor bijvoorbeeld bijenvolken. Maar dan zegt u, dat is nog niet feitelijk genoeg? Ik denk dat op de moment de mening is van de meeste wetenschapsmensen in Europa... die ik gesproken heb, dat er nu genoeg verspreid wetenschappelijk materiaal is... en dat het nu de tijd gekomen is om het op een rijtje te zetten en uh, het verhaal goed sluitend te presenteren. Oké, okay. en dan pas de en dan te pas en dan, dan heb je een basis te. om de publieke opinie in te lichten... en dan moeten de bewindslieden die om waarschijnlijk andere reden... hun politiek volgen, moeten dan dus wel... misschien de stem van de kiezer gaan volgen. Goed. Marianne, dank je wel. Ja, graag gedaan, maar het... ik ben er niet tevreden mee. Waarom niet dan? Nou, ik zeg al net, wat er gebeurt met de antibiotica's in de veeteelt? Ja? Ja, ook een groot probleem trouwens. Heel groot probleem. En ik denk dat dat daar ook heel veel mee te maken heeft. Goed. Oké. Dan wil ik jou daarbij bedanken voor jouw bijdrage. Dag gedaan. Dag 0800-121 is het telefoonnummer van Casa Luna. Mevrouw Wilhelm is aan de lijn. Ik stel voor, als u het goed vindt mevrouw Wilhelm dat we zo meteen met u gaan praten. Vindt u dat goed? Oh, prima. Dan gaan we het zo meteen hebben over insecten, want daar wil u over praten. In dit uur van Kazeloen heb ik begrepen. Maar laten we eerst even luisteren naar Jenny Arjan. En het liedje heet Fietsen. We spraken af zo'n morgens vroeg om altijd met dezelfde ploeg. Maar school te fietsen, vier artsvriendinnen waren wij en er was ook een jongen bij, een Griekse god zo van opzij. Hij heette Sietse, hij reed als held voorop en zweeg, het was alsof je vleugels kreeg onder het fietsen. Ja, smoor, verliefd wij alle vier. Elk dag, ik weet dat ik hem versier. Ook al vertrok hij zelf geen spier. Maar zo was iets hè. Zijn vader werkte bij de post en die verdiende dus de kost. Door veel te fietsen omdat hij vroeger in de stad met vader mee reed, kwam het dat hij zo gespierde benen had. Die mooie fietsen. Op woensdagmiddag was je vrij, ging soms ons groepje naar de hei. En onze fietsen legden we neer onder een boom. Daar lagen wij dan lui en lood was als was je in een droom, want daar zat iets. Wat waren we onschuldig toen, we debiteerden voor ons doen. Gewaagde iets, De lucht is zoel, de heide bloeit, je voelt dat er een spanning broeit. En God je hele lichaam gloeit, vanwege iets. Kiegelden die andere drie, ik wist van louter jaloezie, dus zag ik liet met hem alleen oh als dat kon. Als er zich dan iets moois ontspoor, dan zou ik naar de horizon met zietse vrienden. Maarten Beileveld van Lexmond, die riep meteen... Ah, dat ken ik. <laughs> Althans, het origineel kent u. Ja, Yves Montand, la bicyclette. Ja, het is een vertaling van uh, Zet Geikema uit uh, 1999, stamt dit alweer. We hebben het over de natuur, en uh, wat daar op dit moment niet goed mee gaat. Dat is nogal wat, vooral omdat uh, de hele keten uh, die zo belangrijk was... Uh, die uh, die dreigt een gevoelige tik op te lopen. Daar hebben we het over. We hadden het in het eerste uur vooral over de bijen... maar het is breder, weten we inmiddels. En Maarten Beijleveld van Lexmond is ook dit uur bij ons gebleven... om daarover te praten. Met u 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Twitteren kan hashtag Dumosh of eh, apenstaatje Dumosh. Of apenstaatje Kazaluna. Um, of een mailtje sturen naar casaluna@ncv.nl. Mevrouw Wilhelm uit Winterswijk, dank voor het wachten. Nou, dat heb ik toch graag gedaan, want het was best leuk allemaal. Jawel, toch? Jawel. Oké. Okay. <laughs> is ook een stukje natuur. Ja, ja, zeker. Ja. Goed, u. Nou, ik woon natuurlijk in een prachtige natuuromgeving. En als je de over hebt, dan kun je ook nog eens constateren dat ik, ik zie, hier, als ik hier uit mijn raam kijk, dan zie ik smiddag in de loop van de dag zwermen vogels in kolonnen zitten op insectenjacht hun voedsel te halen. En dat is er nog dan volledig aanwezig. Uh, ik zie de musjes, die zijn inderdaad een tijdje verdwenen geweest. En uh, ik denk dat een van de grote boosdoenders zelfs het bijvoeren, het voeren in de zomer ook is van de beesten. Dat haalt uh, meeuwen naartoe, die halen de nesten weer leeg. En, enzovoort, enzovoort. En uh, ook net de opmerking die ik net hoorde van dat in een... Een vochtige winter dat dan de insecten uh, doodgaan en een strenge winter blijven leven. Bij mij weten, boerenwijsheid is dat hoor, is het net andersom. Als je een hele strenge winter hebt, dan zeggen ze, is goed, dat dood de insecten. Klopt dat, Maarten Beileveld? Ja, het komt mij logisch voor. Ja, het is veel logischer als wanneer ja. je een vochtige winter hebt, dat je dan, uh, uh, wat net gezegd werd dat je dan, nee, dat is juist, want dan kiemen ze juist... en dan ontwikkelen ze zich hier. Ja, ja, ja, ja, precies, goed. Dus, dus, dus dat, maar het feit dat insecten zo achteruit gaan... heeft niks te maken met um, dat de strenge winter hebben gehad. Nee. Want het tegendeel is zijn er altijd wel. geweest. Nee, de strenge winter is zuiver, zuiver dat dan de insecten gedood worden. Ja, precies, nee, maar goed, de, in de, de het hoeveelheid is, insecten nou die neemt... Als je nou winters hebt, dan zou het juist een teelt moeten zijn van insecten. Precies, dus we zouden nu juist met, met een aantal uh, slappe winters... die we gehad hebben, zouden we juist heel veel insecten moeten hebben. Ja, maar, maar... ik merk ook dat er door het voeden, voeren... dat er dus grotere roofvogels ook bijvoorbeeld... nou in eigenlijk zelf naar het dorp komen... die ook een heleboel weghalen uit de, uit de natuur... voor die kleine vogeltjes, voor die lekkere straatjongens, die mussen... Ja, die hebben geen van kansen meer. Ja. Zijn er meer grote roofvogels in Nederland? Nou, ik, hier moet ik echt zeggen: nee. Uh, dit, dit, zo, zo is het plaatje niet. Uh, roofvogels drijven op, inderdaad, natuurlijk op hun eten. En dat kan in, de, in sommige gevallen, sperwers kunnen, uh, kunnen dus missen eten. Maar het is de sperwer die de zwakste is, want geen musse meer. Dan is de sperwer er ook weg. En hetzelfde met de zwaluwen, de insecten is weg. Ja, waar moeten de boerenzwaluwen zijn jongen nog van groot brengen? Dus dat doet hij niet. En dan verdwijnen de boerenzwaluwen, dat is het hele verhaal. Dus men ziet altijd al de, de, de, de roven, de, de predatoren, als ze sterken. Maar in wezen zijn te zwakke, want ze zijn totaal afhankelijk van hun voedselbasis. Dat zie je ook, waarschijnlijk is de tijger op Java ook uitgestorven, niet, zo, niet, niet zozeer, bijvoorbeeld, omdat hij geschoten werd. Ja, dat gebeurde ook, maar vooral omdat zijn prooidieren, de herten... allemaal uh, gestroopt werden of afgeschoten werden. Dus ja, dan ja. heeft de tijger ook niets meer te eten. Ja, ja, precies, goed. <tie> Mevrouw Wilhelm. Niet, ik had het niet echt over de roofvogels, zoals in het algemeen de roofvogels. Maar als ik nou hier in Winterweg zie dat zelfs de, de meeuwen hier al binnen in het dorp komen... En die, dat zijn ook rovers die ook de eieren van de, van de vogeltjes eten. En je hebt de, de, de, de, hoe heet die andere, die eksters. Dat zijn ook rovers die ja. ook de eitjes uit de dingen halen. Waardoor ja. de vogels minder worden. Ja, He, ja. Omdat er een grote populatie, populatie van die vogel... Want we uh, hebben natuurlijk een echte roofvogel hier in Winterswijk. Is de, de oeh, die inmiddels is weer gekomen. En. Uh, die zijn er dus ook wel, maar daar, daar, daar heb je in dit keten niet zo'n last van. Dit. Dat komt wel goed. Maar ik blijf er ook nog steeds bij dat je zieke vogels krijgt... door het voeren van witbrood, bijvoorbeeld wat ze met de duiven in Amsterdam doen. Die worden ziek ervan, want dat is ook verkeerd. Oh. Voeren. En daar krijgen we ziektes voor de mensen voor. Want het, Witbro uh, witbrood is verkeerd? Aan. Zegt u? Ja, ik vraag het even. Ik ja, die zou die weten. Je... Ik vind het af en toe wel lekker, ja. Ja, maar, ja, nee, maar ik heb ongeveer... Ik ook, als je vlak wordt, je gaat sporten, <laughs> ja. kan je maar beter wit brood eten. Ja. Ja, maar, die, die is geen bruin brood. Maar de, de, de, de algemene opmerking is, ja, natuur is het dus een samenspel van krachten. Waarvan uh, alle mogelijke soorten weer al afhankelijk van andere soorten. Dat zijn evenwichten. En. Um, uh, extras hebben altijd, natuurlijk alle kraaienachtigen zijn rover of predatoren. rovers van kleinere soorten. Zo is het ook altijd geweest, al lang op aarde voordat de mens bestond. Uh, dat zijn dus evenwichten. En uh, als er op een gegeven moment geen kleine vogeltjes meer zijn... dan hebben de extras dus voor hun jong ook niks te eten. Uh, dus het is, alles hangt samen. Okay. Um, goed, Ik, mevrouw Wilhelm, hartelijk dank voor het bellen. Ja, ik, uh, dus de insecten die gaan met de vorst gaan ze weg... en met, met natte weer ja. komen ze terug. Dus dat is maar een beetje voor natte winter... als we insecten tekort hebben. Ja, nou ja, goed. Als het werkt, ja. Dat, dat, waarschijnlijk zijn er andere factoren die er ook voor zorgen... dat het toch weer niet helemaal zo uitpakt. Helaas. Goed, dank, dank voor het bellen. Zeg ja, fijne avond nog. Dank u wel. Dag, Dag u ook. Ja, 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Uh, Kazeluna is ons e-mailadres. En nu kunnen ze ook bellen. Jo, goedendacht. Ja, yes, goedendacht. Jo van Balen. Jullie hebben het over insecticide. Ik woon hier in een rijtjeshuizen. Maar het is de schuld van de mensen. Want hier in deze omgeving wordt hier niet gespoten met insecticide. Ik heb hier allemaal om me heen, allemaal houten schuttingen. Grind in de tuin. Tegels in de tuin. Ik ben de enige die, dus, heteren hebt. Hulst, akkelei, vlinderplanten, gras, drinkbakjes voor de beesten. Ik heb een vogelhuisje staan. Ja, ja, ja. En, en, ik zit onder de insecten en ik zit onder de vogels. Ja, want op die manier kan je ook een hoop doen, uh, Maarten Beideveld? Tuurlijk, ja. Uh, en, en ik denk dat mevrouw zich uh, echt gelukkig mag prijzen dat ze nog in zo'n situatie leeft. Dat is niet meer overal het geval in Europa. <coughs> en, maar uh, maar uh, ze heeft het zelf gecreëerd. Die, die hij opstond... ze heeft het zelf gecreëerd. Ja. Maar je doet uh, de, de vrees die wij dus hebben, die ik heb, is dat de, deze onzichtbare gifstoffen, neuro. neuro uh, Pesticiden. Uh, zo uh, in zulke kleine hoeveelheden al geweldige schade aanrichten... en zo werd verbreid zijn door wind, door het water... Uh, en, en uh, door vele waarschijnlijk andere mogelijkheden ook, uh, door, door het zand. Uh, wat U vertelt straks vertelde uh, u tegen mij nog even iets, iets wat ook wel aardig is in dit ja. verband. Uh, in Frankrijk hadden ze op een gegeven moment voor een onderzoek... Hadden zij uh, schone bijen nodig. Uh -huh. En dat bleek niet makkelijk? Dat bleek, ze konden ze niet meer vinden. Die bijen dus helemaal niet meer besmet waren door neocondroïden. 0,0,0,0. En die hebben ze eindelijk in een groot bosgebied... Hebben ze, die, hebben ze toch nog gevonden, ja. Maar met de grootste denkbare moeite? Met grote moeite, ja. Want het heeft het onderzoek opgehouden, ja. U zei net, een heel klein beetje is al vreselijk schadelijk. Zelfs uh, de bijenvolken die ver van gebieden wonen... Uh, waar pesticiden gebruikt worden... Krijgen het dus toch binnen. Ja. ja, precies. Kennelijk. Maar in mindere mate. Dus je ziet het net, uh, het is waarschijnlijk ook het dat uh, je ziet, dus in steden uh, houden erbij bij wijze van spreken nog beter dan het platteland. Omdat het, het gebruik omgekeerd evenredig is. Um, uh, het, het voorbeeld wat ik zelf dus heb meegemaakt en waar ik dus ook op deze hele affaire ben gestoten, is dat ik dus in Zuid-Frankrijk woon, in een gebied waar helemaal geen pesticiden worden gebruikt. En um, yeah. in de garrigue, En daar zag ik in de afgelopen 15 jaar. Uh, de insectenfauna, vlinders, hommels, alles echt hollend achteruit gaan. En naar Vant uh, vogelsoorten bekend. In Nederland eens bekend als de Wielenwaal enzovoort. En ik liep gewoon af, wat is hier een hemelsnaam aan de hand? die Wielenwaal hebben we helemaal niet meer, toch? Ofwel bestaat hij nog? Ik weet het niet. Maar Ik kan me niet herinneren dat ik iemand heb horen zeggen... daar is de Wielenwaal, maar kan aan mij liggen, hoor. Ja, Wat is toch zo'n liedje van hoort allemaal achter elkaar de Wielenwaal. Goed, nou ja, ik wou even wel Jo bedanken voor het bellen. Ja, maar ik wil nog eventjes wat zeggen. Want de oh, mensen ja? die gaan naar, naar de zaken toe om spuitbussen te halen. Als ik in het voorjaar een luizenip heb in mijn rozen, dan neem ik groene zeep en een heel klein beetje spiertjes. En daar spuit ik het mee. Dan is het weg. En dat is geen vergif. Ja, zo kan het dus ook. Bravo. Bravo. Bravo. Ja, zeker, zeker. Nou ja, absoluut. Uh, zo, zo kun je met via natuurlijke weg uh, ongetwijfeld ja. ook een hoop doen. Uh, ja. En... ja, en ik heb hulp, dus ik heb altijd schuilplaatsjes voor ja. de vogeltjes. Weet je wat ze moeten doen? Die, die smerige, vieze rotkatten, die moeten ze verbieden. <laughs> Mevrouw, ik heb er twee. Ja, moet je horen, ze zijn hartstikke lief. Maar ze moeten wel van de basis doen. Oh, nee, maar dat vind ik ook. Als, als ze bij u in de tuin komen, dan, dan stuurt u ze maar weg. Nee hoor, dat... Dan zitten ze op de rand van zo'n houten schutting... en dan zitten de vogeltjes, die gaan zitten in Meera... en hun proberen ze met de poten een ruit Ja, het zijn moordenaars. Ja, het zijn moordenaars. Het zijn wel liever, liever moordenaars, maar het zijn wel moordenaars. Dank voor het bellen. Okay. En een prettige ja, nacht toch. Dank u wel. Um, Maarten Bijleveld van Lexmond, het woord vlinders viel nu twee keer. En dat vind ik wel even aardig om even over te praten met u. Want in Zwitserland heeft u het papillorama opgericht. Ja. Wat is dat precies? Um, het is begonnen als een tropische tuin met vlinders. En het is uitgegroeid tot een uh, groot complex nu maar steeds, nog steeds gericht op de tropen eh, in al zijn aspecten. Het is ook een tropische nachttuin. Er is een totale tropische jungle met de eh, planten en de dieren... zoals ze die op één gebied voorkomen. Dat is in Straal-Amerika, waar we een reservaat gesticht hebben. Shipster Nature Reserve in Belize. Ik ga daar volgende week heen, trouwens. Um... Wat een godleven heeft u. <laughs> ja, ik weet het niet. Nou, uh, ja, soms is het, ik zou je zeggen dat het een beetje vermoeiend is... maar dat is niet erg. <laughs> um... Uh, en Belize. Het uh, was vooral over het uh, papilorama. Ja, papilorama. De... Nou, dat is dus... Uh, ik heb dat uh, begonnen uh, in de tweede helft uh, tachtig jaren. En ja, dus het, uh, dat sloeg aan. Uh, het is nu dus tot een van de erkende tuinen van Zwitserland geworden. Het is lid van de EASA, de Europese Samenwerksband tussen alle... Uh, zoologische tuinen in Europa... en het is staat uh, qua bezoekers zo... in het eerste dozijn van bezochte plaatsen in Zwitserland. Dus dat is een later succes. Top het is mijn zoon Caspar Bijle... wel die dus, uh, dat nu helemaal voortzet. Ik ben nog steeds secretaris van het bestuur. Ik volg alles. Maar op het ogenblik liggen mijn prioriteiten... zoals u begrepen heeft... Uh, op, weer op een ander gebied van natuurbehoud. Ja, dat heb ik zeker begrepen. Um, um, maar... Ook daar is een verhaal wat verteld wordt, want ook die vlinders... Uh, die, die leiden ook mee aan de hele verschaling. In ze ja, uh, er is heel weinig onderzoek uh, tot nu toe verricht. Het wordt aangenomen. Er is heel weinig wetenschappelijk onderzoek verricht... Uh, op uh, vlinders en de neonicotinoïden... Het wordt aangenomen, er zijn andere factoren ook. De verstraling, het verdwijnen van de bloem uit het landschap. ze hebben ze nodig. Dus er zijn meerdere factoren, maar dit is er één van. En uh, ik ga uh, in 2e november naar de Filipijnen. Want de Filipijnen is, uh, en dat is uit het oogpunt van livelihood, erg belangrijk. Het grootste producerende land van vlinders, die echt geproduceerd worden om hier te vliegen... Maar dat is geen roofbouw natuur. Het behoudt bos. Het geeft mensen een hele groene... Wacht even, uh, die, die zin begrijp ik niet. Op de Filipijnen worden vlinders geproduceerd die hier naartoe komen? Ja. Maar hoe komen die hier dan? Die komen als poppen. Maar ze ze zo zijn er dus uh, mensen in Centraal-Amerika die daar een livelihood van maken. En met één paar vlinders uh, maar, uh, kunnen ze honderden vlinders produceren. En zo ge gebeurt dat. Er zijn dus honderden Maar wie, wie, wie, koop, wie koopt die nog niet ontpopte vlinders dan? Nou, ja, er zijn dus een hele. Over de, de, de vlindertuinen. Uh, Papyorama is dus. Oh, zo? Oh, zo? Oké. Okay. Is, is, is, is, is, was oorspronkelijk begonnen als een tropisch tuin met vlinders. Is nu een grote tropische Dierentuinen, als zo mag ik zeggen, geworden. Andere, en dat zijn er honderden in de wereld, zijn gewoon kleine vlindertuinen geweest. Die hebben allemaal hun vlinders, vlinders nodig, nodig anders hebben ze niet. Voilà, ik begrijp en de, het. En die, en de de kom, de Fili die komen uit de Filipijnen. Precies, ja. en de Filipijnen, en waarom moet ik, uh, ga ik er nu heen, dus onder andere, is dat dus ook de Filipijnen groot importeurs zijn geworden van dezezelfde neonicotinoïden. En als dat uh, dus, en wat wij vrezen, dan op een gegeven moment gaat dat ook mis. En dan. Nou, dan heb je weer een kleine catastrofe En dan zijn die bijen, maar dan zijn de vlinders. Ah, ah, ah. Nou fijn, goed. Het wordt steeds gezelliger. <laughs> 0800-1121 is ons telefoonnummer. Nog tien minuten lang kunt u bellen op dat uh, nummer als u wat wil zeggen. Of als u wat wil vragen aan Maarten Bijdenveld van Lexmond. Willem, goedenacht. Uh, ben ik de Willem? Ja, die, als u Willem heet, dan bent u de Willem, ja. Ja, oké. Okay, nou, dat, dat klopt. Nou, ik wil een kleine opmerking maken over waar het er straks over ging. Over die strenge winters. En uh, niet strenge winters. En ja, over de hoeveelheid insecten. U moet misschien even kijken of u met één hand ondertussen de radio even uit kan draaien. Want ik hoor u terug en dat leidt u volgens mij enorm af. Oh, dat is heel erg lastig. Een oh, ogenblik, nou. ik doe het onmiddellijk. Dat was niet zo'n hele handige opmerking van me, want dat dat, dat, dat, dat <laughs> even... Ja, ik dacht met een beetje geluk. Daar ben ik hoor. Oh, dat ah. heeft u wel snel gedaan. Ja, <laughs> en um, ik uh, verkeerde in vele in Canada vroeger. Ja. Ik ben kunstschilder van beroep, dus ik was daar nou niet um, um, um, uh, vanwege het onderwerp. Maar, maar ik heb een brede belangstelling in, in de natuur... Mm -hmm. Dat heeft zijdelings natuurlijk ook wel iets met mijn beroep te maken. Ja, en in Canada, wat viel u daarop? Wat zegt u? Wat, viel wat u op? Wat mij opviel, dat was uh, mensen daar die hadden een hele andere mening. Die zeiden: als het een hele strenge winter is geweest, dan hebben we veel last van insecten. Vooral muggen en zo. Okay. En wat ik nou zo leuk vind, is dat uh, de verklaring dat het noordelijke gedeelte van Canada, waar nauwelijks mensen wonen... dat noemen ze Noordwest Territory... Uh, daar heb je een, een, een ongelooflijke hoeveelheid muggen. En, en bepaalde vliegen, blackflies noemen ze dat daar... en die steken niet alleen, die, die bijten een stukje uit je, uit je vel, zou ik maar zeggen. Oh, ja. En omdat uw gast het ook nog over de laatste wereldoorlog had... In die tijd hadden de geallieerden uh, Duitse krijgsgevangenen in dat gebied een, uh, een kamp. Ja. Waar ze die krijgsgevangenen onderbrachten. Het was zo dat als die mensen ontsnapten, als ze verstandig waren, de, deze dat niet. Want die overleefden niet om in de bewoonde wereld te komen. Want die dus werden door die blackflies Die, flies die te... enorme blackflies en die. Uh, hoeveelheid muggen. Die Heeft door... u enig idee of die black flies er nog zijn in Canada? In... Ja, zeker. Die zijn er nog steeds. Maar ook in grote hoeveelheden? En in zeer grote hoeveelheden. Maar moet wel flink koud geweest zijn. Ja, Dat ja. schijnt iets met die eitjes te maken hebben. Ja, goed. is nodig, want anders komen ze niet uit. Maar bij de veld, die gaan we niet uitkomen, geloof ik, hè, uit dit, dit uh, aspect. Ja, nou... Het is hetzelfde wat je in Schotland hebt met de midgets. Uh, die kleine bijtende dingen. En die is tot dezelfde familie. Okay. Oh, die behoren tot dezelfde familie. Mm. Ook, ja. ook, ook fijn spul. Ja, dat noemen ze daar, die hele kleintjes, dat uh, noemen ze daar Noceums. Ja, dat is ook een bekende kreet in Belize, ja. Maar ik heb nog een specifieke vraag aan u. Ja. Op het terrein waar u echt uh, specialist in bent, want dat heb ik al lang gehoord. Ik was daar uh, jaren geleden ook, en toen kwam ik in aanraking met een jonge boerenzoon. En uh, die had ook op de. Uh, op de kunstacademie gezeten. Dus hij was schilder geworden. En die kwam ik tegen. Maar zijn broers die hadden het bedrijf van zijn vader voortgezet. Hij niet, want dat, daar lag zijn interesse niet. En toen had hij het over een product... dat was toen nieuw... en uh, dat, uh, dat uh, werd gebruikt. Het werd op het blad aangebracht... En dan werd langzaam, of duurde wat, dan uh, werd dat bladbruin en de dus stierf de plant af. Maar zonder dat de grond onvruchtbaar was geworden. Dus er kon de volgende seizoen gewoon weer gezaaid en geoogst worden. Hmm. En dat heette Roundup. <lacht> en wat ik me nou afvraag... Is dat verwant aan het product wat u heeft? Was dat misschien een beetje het begin? Ja, het enige wat ik kan zeggen is, uh, en daar weet ik niet zoveel van... maar Roundup is het meest gebruikte herbicide ter wereld. Ja. Het wordt geproduceerd door uh, een Amerikaanse Monsanto. Ja. En het is dodelijk gevaarlijk voor alle amfibieën. Kijk eens aan. Ja, ik, ik krijg ook een mailtje van... Um... Rob van Gils, die ook over Roundup uh, schreef. Uh, uh, en ook over chemicaliën en resistentie. En ook zich afvroeg of dat niet een heel gemeen uh, goedje is. Ja. Ja, ja. Er wordt hier ja geknikt, links van mij. Goed. Nou, dank voor het bellen. Nou, ik uh, vond het, het plezierig uh, om naar uw gast te luisteren, hoor. Dank u wel. Dat horen we ik. Ja, graag. Hoor. Dank voor bellen, dank u wel. Um... En diezelfde Rob van Geels schrijft nog een mailtje erachteraan. Nog een klein misverstand. Sinters poppen de jonge insecten... en kunnen dan het tempooi vallen aan schimmels als het een natte winter is. Ja, dat is wel zeker. Oké, goed. Nou, dat blijft ook een beetje een raadsel. Oh, toen dacht opeens de computer, weet je wat, ik gooi hem eruit. Ik dacht, ik lees nog even een mailtje voor, dacht ik. We hebben Ruud aan de telefoon. Ruud, goedenavond. Hallo. Je mag het zeggen, Ruud. Ja, ik heb, ik heb eigenlijk een vraag, of een, ja, het is misschien wel meer een mening eigenlijk. Maar wat ik, wat ik zo uh, uh, proef, is dat het, het gaat natuurlijk slecht met eh, de, de, de, alle insecten, alle, alle materialen. Maar uiteindelijk geloof ik er echt in dat de natuur of moeder aarde het wel weer zal herstellen. Maar we maken het vooral voor onszelf het leven eigenlijk kapot. Voor de mens. Als species. Als soort. Ja, Is het zo, ja. Maarten Weideveld, dat, dat de mens uh, zichzelf al kapot maakt... maar dat de aarde zichzelf al zal herstellen, uiteindelijk? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Ik had ooit een, een vriend en die zei... het interessante van de tijd waarin wij leven... is dat wij nog net om de hoek zullen kunnen kijken hoe het gaat. En dat nee. zei hij zo in de jaren 70... En nu zijn we 2011 en het gaat versneld. Elk jaar we meer diersoorten uit... De tropische regenbossen verdwijnen. Uh, wij, ik denk dat Nederland over tien jaar geen weidevogels meer heeft... als we zo doorgaan. Um, maar er wordt juist toch heel veel aan van besteed? Maar, Boeren die zetten toch hekjes om, om, om nesten heen? Ja, zo. maar, maar uh, de, de, de reden als ze zullen verdwijnen... is dat de insecten en hun larven verdwijnen. En dat is nou net het hele verhaal. Dat is ook het bijenverhaal dus. En daar zijn we dus nu zo over aan het hakken takken in Europa... En nu ook in Amerika enzovoort. Daar zal soms een oplossing voor komen. Maar als je dus over het heel breed kijkt. Ja, hoe gaat het? De oceanen zijn grotendeels lege vis. Op een gegeven moment gaat de proteïnestroom. De, de vissen die we eten. Uh, gaat ophouden. De 9 miljard zullen bereikt worden. Inwoners? Inwoners. Ja. Uh, we zijn op het ogenblik 3 à 5 keer boven de draagcapaciteit van de aarde uit. Uh, nou, als je dus onder onze grote leiders uh, van de huidige wereldleiders ziet... nou ja, die hebben een tijd van vijf tot tien en dan is hun mandaat afgelopen. Dus die hebben heus geen tijd om over dit soort problemen na te denken. En als je dus met andere mensen erover praat, die misschien wel tijd om na te denken... dan ziet niemand waar het dit heen moet. Ik heb het gevoel dat we in een auto zitten die dus keihard op een grote muur muurafreis. Alleen weten we nog niet hoe ver die muur precies van ons afstaat. Maar hij staat er wel. En dat is een heel angstwekkende gedachte. Um, ik denk niet dat leven op aarde zal uitsterven. Maar er is ontzettend veel uitsterven uh, aan diersoorten. En um, de mens zelf denk ik ook niet. Hij is zo resistent met de ratten en, en, en enkele insecten. De, er zal heus wel overleven. Maar in wat voor wereld komen we dan terecht... Ja. En dat is natuurlijk een uh, benauwende gedachte. Maar ik denk niet dat de politieke leiders van deze wereld op dit moment. En al het gekakel in de uh, United Nations en alle bio. Uh, we hebben het nou de, de Convention of Biodiversity. Nou, als je ziet wat er dus gebeurt uh, met uh, de vergiftiging van deze nou, giften, om eens iets te zeggen. waar we nu net aan begonnen zijn. Dan zijn al die. Ja, die bioproventies, het is allemaal leuk en het is allemaal mooi. Het is mooi voor de publieke opinie, ja. maar het is... Ja, wat betekent het eigenlijk? Goed. En dat is natuurlijk een droeve gedachte. en ik wil helemaal niet negatief eindigen. En als ik dat... Uh, ik voel ook negatief, daarom... Uh, ja, Doe ik, probeer maar ik er wat aan te doen. Er is behoefte aan visie, dus behoefte aan, aan leiderschap... wat verder ja. kijkt dan, dan, dan, dan, dan, dan maximaal acht jaar. Ja. Ik wil u uh, uh, hartelijk danken. Uh, Ruud ook hartelijk danken. Want we zijn aan het einde gekomen van uh, deze uitzending van Casa Luna. Maarten Bijdenveld van Lexmond was uh, mijn gast. Um, ik spreek er even het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Klaas, goedenacht. Frank hier. Tot en met zondag staat de rand van Hilversum op zijn kop... want dan is het golftoernooi het KLM open. Je hebt Ronald Pfeiffer, dat is de president van de Nederlandse Golfffederatie, in de studio. Het is misschien een beetje flauw, maar ik vraag me dat wel echt af. Kun je uh, uh, aan hem vragen of uh, golf nu echt een sport is en geen spelletje? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Maarten Bijleveld van Lexmond, bioloog. Um, een van de oprichters van het Wereld in Nederland. Hartelijk dank. Wanneer gaat u weer terug? Ik ga morgen.middag uh, vlieg ik weer terug. Dank u wel. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.